Chantage van de nacht Omdat je daar weer op me wacht En elke nacht heeft weer een eind Geef mij de kracht Ik zelf toch kunnen doen Verlaat me maar Niet moeten wachten op jouw zoen Ik wil winnen van de nachten Met de morgen weer vrij Niet langer in gedachten Maar het zon aan mijn zij Soms heb ik geluk en zie het licht Sta ik op mijn beide benen het leven weer te grijpen Toch ben jij dan altijd heel dichtbij En neem me mee in onze droom Alsof je nooit bent weggegaan Dat is een ander iemand. Thunder is het tweede uur van CFM in de avond live hier op uw CFM Zandvoort. Ja, er was eventjes iets met het nieuws. En uh, ja, dat moet ik zo meteen maar eventjes uh, doorgeven. Maar uh, we zijn er weer in ieder geval. Dit is het tweede uur van CFM in de avond live. Uh, je bent nog steeds natuurlijk bij uh, ons de gasten. Ja. En uh, wij net zeiden we al in het eerste uur uh, dat, uh, dat jij een top 5 hebt samengesteld. We doen elke week de top 5. En uh, dat zijn dit keer... Uh, de top 5 Nederlandse liedjes. Om het zo maar even ja. te zeggen. En uh, we gaan uh, gewoon nu beginnen met nummer 5. En dat is uh, Nick en Simon pakken maar aan mijn hand. Zing je die zelf ook? Ik zing hem zelf ook, ja. En wat, uh, wat, wat, wat, wat brengt jou om hem op plek 5 te zetten? Ja, ik, ik ben gek van, die, van de Volendamse artiesten. En uh, ja, ik luister gewoon graag naar Nick en Simon. En... Um, maar pak maar mijn hand, vind ik toch echt wel. De, hè, dat is een bekend nummer en dat vind ik toch ja, echt een heel mooi nummer. Zullen we maar gaan draaien? Ja. Op nummer 5: pak maar mijn hand van Nick en Simon. Om je heen, ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen en zitten er geen vleugels aan een vogel, vliegt er toch nooit ergens heen. Ook al krijg je nog zoveel kansen, er gaat er altijd eentje mis. En nadat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is, want het deen kan niet zonder het. different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 En ik en Simon hier op CFM Zandvoort. De top vijf. En hij stond op nummer 5. Toch? Ja. ja. Jouw nummer 4. Mijn nummer 4, Dat is een nummer van Thomas Bergen. Uh, Alleen omhoog. Ja. En ik neem aan. Sowieso omdat het een vriendje van je is geworden. Ja. Maar wat heb je met dat nummer specifiek? Nou ja kijk. Het is niet omdat het een vriend van me is. Maar ik vind hem zelf gewoon ook echt een goede zanger. Ook voordat ik hem kende. Uh, was ik al fan van hem. Het, uh, wat ik jammer vind is dat hij ja, drie jaar niks heeft gedaan. Nee. Uh, ja, tot zijn 21ste en dan tot, uh, tot nu eigenlijk. Dus nu is hij echt weer. Uh, ja, want er waren ook wat omstandigheden geweest. Ja, hè? ja. Dus dat gaan we niet vanavond bespreken. Er is genoeg over gesproken nee. ja. in de media. Maar ja, door omstandigheden gebeurden dat soort dingen natuurlijk. Ja, klopt. Maar hij maakt wel uh, nu. Goeie muziek. Ik, ja, weet, zeker, ik ja. weet nog zijn eerste singeltje. Dat is misschien nog ja. wel even leuk te vertellen. Dat heet De Luchtballon. Ja. En, en die kreeg je bij een, een blad. Een, een, een, een, een, een, hoe heet dat nou? De Weekamp. Ja. In, in het boekje er zat dit singeltje. Ik heb hem nog. Ja, dat was uh, wel uh, grappig. De Luchtballon. Nou, daar, zo is hij begonnen. Dus ja, ja, ja grappig. Ja, en toen in 2014 heeft hij een fantastisch album uh, uitgebracht. Uh, waar het nummer alleen omhoog... Uh, opstaat. En dat vind ik echt mooi. Ja, we gaan naar luisteren. Alleen omhoog. Oh, van yes. Thomas Bergen. Op nummer 4. En daar hebben we het weer. Niet te geloven. We gaan hem even opnieuw laden. Er is hij. Ja. Iemand tegen mij, soms komt iemand te dichtbij. Ik dacht altijd bij mezelf, weet ik. Jij was groot en ik was klein. Voelt het goed om jou te zijn? Vreemd, ik denk weer bij mezelf, dat weet ik. Je lacht omdat je weet dat je mij hebt verwond. Zonder moeite vandaar waar jij stond. Want dat maakt het gemakkelijk, komt voor mij, want dan kan ik ook. Komt iemand te dichtbij, ik dacht altijd bij mezelf, dat weet ik. Alleen omhoog van Thomas Bergen hier op CFM op nummer 4, Ja. Um, Mooi. Daar was niet ieder <laughs> <laughs> um, We hebben, uh, we hebben um, de top 5 vandaag die jij samen hebt gesteld en uh, ja, daar staan uh, heel veel mooie nummers in. Maar ook een uh, nummer van Nielson. welke? Nou, ja. nummer 3? Sexy als ik dans. Ja. Dans je een beetje sexy? Ja, zeker. Ja, ja ik wil wel dansen. <laughs> ja, nee, maar het is ook omdat ik hem zelf zing. Uh, en uh, ja, het is gewoon een le le lekker nummer. Ja. We gaan lekker draaien. Yes. Sexy als ik dans. Van Nielsen hier op CWM Zandvoort. Op nummer drie. Op nummer drie. jongen jongen jongen Het wil gewoon niet vandaag. <laughs> nee. Het wil gewoon niet vandaag. Hij... hij... Ik ga toch maar even vandaag een, te, een mailtje sturen naar de technische dienst. Dat, <laughs> dat de computer echt even nagekeken moet worden. Ja, daar is hij. Oeh. Ja. Yeah. Ah, ja. Yeah. Sexy als ik dans. Ik heb geen goede moed, maar zie je niet dat ik precies weet wat ik doe? En ze kan het niet laten, nee, ze kan het niet laten, yeah, yeah oh, Weet je wat het is? Zij komt naar me toe, ze vraagt me ga je lekker? Uh, wat ben je nou aan doen? En ik kan het niet laten, nee, ik kan het niet laten Zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh oh oh, oh yeah. Oh, oh, oh. sexy als ik dans. Hey, hey, hey. Ik voel me sexy als ik dans. Oh oh, oh oh yeah. Ik voel me sexy als ik dans. Ee hey, hey, hey, hey. weet je wat het is? Ik heb ze al gehoord. Al die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 Sexy als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel als ik dans, gooi jij je haar door, je zo lekker als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel als ik dans, gooi jij Sexy als ik dans. Hé, hey, um, ja. Ja, dat was nummer, uh, nummer drie. Wat heb je op nummer twee staan? Ik heb op nummer twee uh, weer een nummer van uh, Thomas Bergen. Maar, uh, maar dat vind ik wel heel mooi. Het origineel is het van, uh, van Gordon. Ja. Maar ah, ik vind de versie van Thomas vind ik ook erg mooi. Dat is het nummer uh, Kon ik maar even bij je zijn. Heeft hij bij de beste zangers van ja. Nederland gezongen? Ja. We gaan hem gewoon lekker draaien. Yes. Nummer twee, Thomas Bergen Kon ik maar even bij je zijn. <middels> Kon ik nog maar bij je zijn, kon ik nog maar even met je delen, wat zo gewoon lijkt voor zoveel, zolang het er Zo kom ik maar even bij je zijn. Ik moet nog zo veel aan je vragen. Wat doet het ongelooflijk veel pijn? Zelfs na die tijd. Was je nog maar even hier? Kon ik nog maar even met je praten? Zoals we vroeger uren zaten. Oh, was het nog maar zo? Hij zingt hem ook. Ik vind hem eigenlijk het mooier zingen dan horen. Uh, <laughs> dat, dat ben ik heel eerlijk. In. Ja. Niet, uh, niet om de persoon Gordon, maar meer om. Uh, op het feit van ja, de zang. Het, zang, het is ja. gewoon een uh, mooie nummer geworden, omdat hij het ja. zingt. Nou, het is echt een heel hoog nummer. En hij heeft dat bereik echt. ja Dat is uh, super. Dat is helemaal mooi. Ja, we zijn nog steeds bezig met uh, de top 5, hè? Jouw top ja. vijf. En um, ja. Ik vind toch eigenlijk wel dat je best wel een, uh, mo een leuke, mooie smaak hebt qua muziek. Ja. Als je het zo bekijkt. Uh, zo sprak met mijn hand. En, uh, en ook een diverse smaak. En uh, seksueel als ik dans is een totaal ander nummer natuurlijk. Ja. En het zijn allemaal nummers die jij zelf zingt. Maar ook waar jij gewoon zelf als persoon van houdt. Ja. En het laatste nummer, Recht Uit Mijn Hart, is, is van Jan Smit officieel. En uh, heel, uh, ook weer zo'n pakkend, uh, pakkende tekst. Ja. En uh, ik weet hoe goed ging hij alle media langs met een heel groot hart. Een heel groot uh, hart, ja. Uh, ja, en ja. Uh, dat was wel leuk. En jij hebt hem ook opgenomen. Klopt. En toen ja. zei ik van ja, we kunnen Jan Smit wel draaien. Maar we kunnen jouw versie ook gewoon draaien. Ja. Zullen we dat gewoon even lekker doen? Laten we dat doen. En kondig hem lekker aan dan. Yes. Nou, dit is Recht Uit Mijn Hart van uh, Danilo. Veel te weinig tegen jou hoe mooi je bent Hoe goed het leven mij vergaat Weet jij die naast me staat Ik zeg veel te weinig tegen jou hoe blij Ik ben als jij je handen naar me reikt Alleen al naar me kijkt Maar ik mis je Ik mis je Daar en overal waar jij niet bij me bent. Recht uit mijn hart zing ik voor jou. Recht uit mijn hart omdat ik houd. Van hoe je mij weer elke dag opnieuw verliefd laat zijn. Recht uit mijn hart zolang ik leef. Recht uit mijn hart omdat ik geef. Om jou en wie je voor me bent. Ik mis je, help. Ik zeg veel te weinig tegen jou hoe lief je bent, hoe alle warmte om me heen ontstaat door jou alleen. Ik zeg veel te weinig tegen jou hoe trots ik ben, al ben ik ver bij jou vandaan.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 Recht uit mijn hart zolang ik leef, recht uit mijn hart omdat ik geef. Om jou en wie je voor me bent, ik mis je elk moment. Jij bent wat ik nodig heb, je houdt me op de been. zonder jou en al jouw liefde ga ik nooit meer ergens heen.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 Een mooie opname. Ja. ja, echt. Echt een hele mooie opname. Ik vind, echt de complimenten ervoor. Dank je wel. Uh, ja, echt waar. Hey, um, ja, we zijn aan het einde gekomen van de top ja. 5. En uh, ik wil jou heel erg bedanken voor je komst. Als je weer wat te melden hebt, kom gerust weer een keer ja, langs. Maak zeker. gewoon een afspraak. En als het singeltje uit is uh, met Frans, ja. of Lange Frans, dan gaan wij hem uh, zeker draaien voor jou. Leuk. Helemaal top. Succes Leuk, komende is tijd. Wat zou een drukke tijd weer gaan worden. Ja. En um, wij gaan even luisteren naar Jeroen van Koningsbrugge. Wit licht. Ik ben een mens van vlees en bloed. Neen nacht mij op raak ik telkens weer bedoel Gezicht. De leugens keihard uit mijn handen, mijn ogen branden als de hel. Maar ik ben liever blind dan dat ik hier in uw Gedragen door. op CFM Zandvoort van Jeroen van Kro, Koningsbrugge hoorde je hier op CFM Zandvoort in de avond live. Ja we zijn uh, we hebben nog een klein, uh, ja, een klein uh, kwartiertje dat de uitzending alweer voorbij is. Dus dat betekent dat we gaan beginnen met het verzoek kwartiertje. En uh, je kan altijd bellen naar 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. Of laat een berichtje achter naar de piep, wilde ik zeggen. Nee hoor. Laat een berichtje achter naar op Facebook. Facebook.com slash ZFM in de avond live. En dan uh, kan jij een verzoekje indienen en wij draaien. U de vraagt aan en wij draaien. Dus het, uh, dit is het verzoek kwartiertje. En uh, we beginnen met het uh, eerste verzoekje uh, en uh, dat, uh, dat is uh, de volgende die u gaat horen en dat is deze... Welen hier op CFM's antwoord uh, Aangevraagd via de verzoekparade 023 573 0393. nogmaals 0235730393 023 573 0393. Of een berichtje via facebook facebook.nl slash zfm in de avond live Ondertussen krijgen we een berichtje Ja jullie zijn het dubbelhit vergeten dat klopt. Bedankt voor de oplettende luisteraar. We waren de dubbelhit vergeten. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dat is een schande. Ja, um, Ooit heeft Jeroen van der Boom een liedje uitgebracht. En het was betekenis. En we kennen Jeroen van der Boom die zelf vaak ook covert. En uh, daar zijn soms ook wat irritaties op. Neem bijvoorbeeld mag ik dan bij jou van uh, Claudia de Brij? Um, ja, dat is een uh, liedje die zij heeft uh, uitgebracht. En uh, Jeroen van der Boom heeft zonder toestemming uitgebracht. Terwijl... Uh, ja, dat officieel wel eventjes netjes had geweest. En eh, nou is toevallig, ja, toevallig is het hetzelfde nu gebeurd met Jeroen van de Boon. En het is met het liedje Betekenis. Moeten maar luisteren naar de Duitse versie van Betekenis. Ik werde wieder wach de van deze morgenlicht en zeer negatief van de gezicht. Weil unsere letzte Nacht gab mir eine neue Sicht meine Augen schließen nicht Du alles was wir machten war so schön und fair Ich spüre so und ich will jetzt einfach mehr Und wenn ich an dich denk dann ist mein Herz so leer Es schlägt e Wichtest du mich siehst gesagt dass du mir eine chance gibst komm doch näher her wenn du mich wieder liebst bleib immer Een beetje Duits. De waarheid, de betekenis natuurlijk van niemand minder dan Jeroen van der Boom... is vandaag de dubbelhit. En dan moet hij natuurlijk niet uitblijven... de officiële versie van de betekenis van Jeroen van der Boom. Hier is hij dan, betekenis van Jeroen van der Boom... hier op CfM Zandvoort als dubbelhit.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 Je zei, kom deze keer iets dichterbij, dichterbij wanneer ik weer eens met je vrij. Zonder Betekenis hier op uh, CFM uh, Zandvoort. Dat was de dubbelwit met de Duitse versie van waarheid. Zo uh, we, Dat was de titel van het, uh, van het uh, Duitse versie van betekenis. In ieder geval, dit is nog steeds het verzoekkwartiertje. En we gaan gewoon lekker door met de verzoekjes. En het volgende verzoekje is uh, van uh, Pieter de Vries uit uh, Bennebroek. En uh, Pieter de Vries heeft uh, ja, Peter Beens aangevraagd. Dus daar gaan we gewoon lekker even naar luisteren. Morgen en het regent wielen en benzinegeur. Een rijstrook is weer afgesloten Iedere dag dezelfde sleur Een vliegtuig klimt naar boven In gedachten ga ik mee En het regelt. Dat was Peter Beensen. en dat was voor die meneer uit Bennebroek. Leuk dat u luistert in ieder geval. Heeft u ook een verzoekje 023 573 0393 023 573 0393 of een berichtje via facebook.com slash zfm in de avond live. Dus dat is, daar komen u verzoekjes kwijt en dat moet toch lukken denk ik hè? Um, ja, We gaan al door naar het volgende verzoekje. En dat is uh, voor Petra uit Zandvoort. En Petra die wilde graag luisteren naar Glennis Grace met afscheid. En die drijven we speciaal 023 573 0393. Daar kan u uw verzoekjes op kwijt of via onze Facebookpagina. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat, dat je aan mij echt genoeg had. Zeg dat je niet hoeft te gaan. Schat. Gaan schat, want je moet.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 De stem heeft die vrouw, Glennis Grace... hier op CFM Zand voor het afscheid. En daar uh, gaan wij zeker... Oh, wij gaan zeker afscheid nemen van nu... want wij willen u bedanken... of ik wil u bedanken om uh, te luisteren... dat u hebt geluisterd naar uh, deze uitzending... van CFM in de avond live. En uh, het was een hele gezellige avond... met uh, Danilo Kuiters. Ik ben hem heel dankbaar dat hij hier was. Want uh, leuke top 5 heeft hij meegebracht. Leuke nieuwtjes. Binnenkort een leuke single. Dus uh, wie weet zien we hem terug... Leuke dubbelwit die zeker even op Facebook gezet wordt op onze Facebookpagina ZFM in de avond live. Als u die zoekt, komt het helemaal goed. Leuke verzoekjes, bedankt daarvoor. En ik hoop gewoon weer dat u volgende week luistert naar onze gezellige uitzending. Want uh, we gaan uh, weer een leuke uitzending maken. Wie de gasten zijn, hou vooral onze Facebookpagina in de gaten of de collega's op ZFM Zandvoort. Zometeen gaat u luisteren naar de herhaling van CFM Jazz. Daarom dit deuntje op de achtergrond al. Nee hoor in ieder geval, ik wil u heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop u de, weer terug te zien of te horen hier in de Ether 106.7 FM. We gaan in ieder geval een uh, fijne avond nog. En wel en zo. Bye bye, zwaai zwaai. En tot volgende week. Doei!